wie is de nieuwe Rembrandt? Roep ergens in de wereld de naam Rembrandt... en iedereen weet dat dit de beroemde kunstschilder uit Nederland is. En zo zijn er meer Van Gogh, Vermeer, Mondriaan. Maar waar blijven de nieuwe? De AVRO gaat op zoek naar aansturmend talent in de beeldende kunst... met het programma De Nieuwe Rembrandt. Vanavond om half negen op Nederland 2. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl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 Aanstaande maandag, dan vieren we Koninginnedag. En wij blikken vanavond vooruit naar Koninginnedag in 1981. We blikken eigenlijk terug. Toen hadden we namelijk voor het eerst Koninginnedag nieuwe stijl. Dus niet meer het defilé op Paleis Soesdijk. Maar de nieuwe koningin Beatrix die ging toen echt de stad in... met alle gevolgen voor de veiligheid van dien. Dat was toen de stad Breda. En ik praat zometeen met twee direct betrokkenen van toen. Maar we beginnen met de Q-coorts. Het was vandaag een belangrijke dag voor de Q-coorts-patiënten. De nationale ombudsman Alex Brennikmeijer... heeft vandaag namelijk de toenmalige ministers... en andere betrokkenen onder Ede gehoord. Hij vindt namelijk dat de overheid de belangen van Q-coorts-patiënten... onvoldoende erkent. Ik ga daarover praten met Ria van Zon. Goedenavond. Ja, goedenavond. U bent patiënt en bestuurslid van de stichting Question voor q patiënten. U was vandaag bij die hoorzitting in Den Bosch. En hoe was het eigenlijk om daarbij te zijn? Hoe zou u het kunnen kwalificeren in één woord? Uh, ik heb helaas niet gehoord wat ik graag wilde horen. En dat waren drie woorden, het spijt me. En dat is niet gebeurd, hè? Nee, dat is niet gebeurd. Dus u bent ontevreden? Uh, ik ben niet helemaal happy naar huis gegaan, nee. Nou, we praten er zo meteen over verder, want laten we heel even luisteren naar een kort overzichtje wat wij hebben gemaakt van de NOS. Om even te herinneren hoe het ook alweer zat met die Q-koorts. Moeheid, uh, uh, spierpijn, uh, hoofdpijn. Uh, ik heb nog dagelijks verhoging. De dieren die besmet blijken worden geruimd. Dat betreft zowel drachtige als niet drachtige dieren. Mijn toekomstdieren, mijn jonge dieren, die gaan er nu aan. Als iedereen zo zijn best heeft gedaan, hoe kan het dan dat als geheel de overheid toch niet een goede beurt heeft gemaakt? Inmiddels zijn er 25 mensen overleden aan de q koorts 4000 mensen zijn besmet met de bacterie, maar uit recent onderzoek blijkt dat de omvang van de epidemie 50.000 mensen betreft. Ja, u was een van hen, mevrouw Van Zon. U heeft het dan gelukkig overleefd... maar u heeft in 2009 die Q-koorts opgelopen. Hoe heeft dat eigenlijk uw dagelijks leven beïnvloed? Uh, het, het heeft mij de eerste jaar vooral beïnvloed dat ik gewoon niks kon. Ik kon niet eens voor mezelf zorgen, dus laat staan voor mijn gezin. En ik lag eigenlijk alleen maar op de bank te hangen en in bed. En dat was mijn leven. Werken kon niet meer? Uh, nee, ik werk in de horeca en dat is natuurlijk een baan... waarin je gaat uh, uh, hollen en stilstaan. En uh, nee, dat, uh, ik zou niet geweten hebben hoe ik dat had kunnen doen. En, en hoe is het nu met u, met uw gezondheid? Met mijn gezondheid op zich uh, heb ik geleerd door cognitieve gedragstherapie... Uh, het te accepteren dat ik uh, vermoeid ben... En daar kan ik op zich nu uh, redelijk mee omgaan als ik maar structuur hou. Dat is uh, iets wat heel belangrijk is geworden in mijn leven. Maar u, u bent nog steeds niet te oude? Uh, nee, nee, nee. Maar ik geloof ook niet dat ik dat ooit nog zou uh, kunnen worden. Ik uh, was een heel actief iemand die twintig dingen op één dag deed... en soms wel drie tegelijk... Um, nou, dat, dat, dat gaat me echt niet meer lukken. Nee. Even terug naar uh, vandaag. Hè? Want u bent een van de slachtoffers, zou je kunnen zeggen. van die hele uh, epidemie die er toen uh, was. Nou, zegt de Nationale Ombudsman. Uh, de overheid heeft de belangen van de Q-kortspatiënten onvoldoende erkend. Bent u het daarmee eens? Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik deel die mening. Ik uh, vind dat uh, Q-kortspatiënten heel lang niet serieus zijn genomen. Uh, in hun verhaal en dat de q patiënt... en dat zeg ik vanuit de lotgenootcontacten die ik met heel veel patiënten heb... Uh, die is heel lang van het kastje naar de muur gestuurd... en die heeft zich niet begrepen gevoeld in het hele Q-coorts ja, Hoe zat dat bij u? Waarom voelde u zich niet begrepen? Uh, ik voelde me niet begrepen omdat ik, uh, uh, ja, men wist niet wat men met mij aan moest. De bacterie was niet meer te zien in mijn lichaam. En dan ben je een heel moeilijk vraagstuk. Ben je dan. Ja, wat houdt dat in als je een moeilijk vraagstuk bent? Nou, dat ze dan eigenlijk lichamelijk niets bij je kunnen vinden. Dus lichamelijk gezien ben je dan voor artsen gezond. Terwijl dat jij zelf heel veel problemen ondervindt. En dat zijn heel veel mensen die hebben last van spierpijn... gevrichtspijnen, euh, hoofdpijn, vermoeidheid, euh, langdurig hoesten... zich niet kunnen concentreren, euh, nachtzweten. En zo is er een hele scala aan problemen waar men tegenaan loopt. Ja, en, en dat is gewoon wat je leven beïnvloedt. En u zegt dat werd eigenlijk door de overheid niet echt onderkend... of wordt nog steeds niet onderkend. Uh, het gaat nu beter. Ik, ik heb ook in een werkgroep gezeten uh, namens Question... Uh, voor de multidisciplinaire richtlijn... die in maart overhandigd is aan uh, de heer Paul Huids... omdat mevrouw Schippers in het spoeddebat van de Olympische Spelen zat. Uh, daarin zijn uh, wel dingen op papier gezet, zoals het nu zou moeten. En dat is verspreid natuurlijk onder artsen en specialisten. Dus ik hoop dat nu de q patiënt niet meer van het kastje... naar de muur ja. wordt gestuurd. Maar even terug naar vandaag. Wat was nou eigenlijk de vraag die u vandaag beantwoord wilde zien? Um, ik had graag beantwoord willen zien... Uh, waarom men in 2008 zo weinig heeft ondernomen, naar mijn gevoel. En um, ik, ik vind het vooral vandaag heeft gegaan over 2009... En niet over het verloren jaar zoals ik het zie in 2008. Ja, hoezo verloren jaar? Nou, naar mijn gevoel is er in 2008 te weinig gebeurd. En ik misschien met mijn gewoon burgerverstand... Uh, had er dan toch zeker getracht op een vervoersverbod. Een, een misschien wel fokverbod. Uh, ik heb altijd gehoord dat als er ergens een epidemie uitbreekt... dat je die dan zo snel mogelijk moet indammen. En dat je niet altijd alles hoeft te onderzoeken... omdat je eh, daardoor juist misschien wel meer patiënten hebt gekregen. Ja, ze hadden eerder in, in actie moeten komen, zegt u. Ja, ja. Ik, ik denk dat ik, ik, ik vooral gewild had dat er uh, uh, ja, eerder actie was ondernomen. Dan ja. had ik, uh, denk ik, zelf ook niet ziek geworden. Ja. De toenmalige minister van Landbouw, dat was Gerda Verburg, die was vandaag natuurlijk daar ook. Er werd toen ook gezegd, ja, het, het belang van de patiënten is eigenlijk ook niet genoeg onderkend. Het ging eigenlijk alleen maar om, om, om de bedrijven, hè, de geitenhouders. Laten we heel even luisteren naar wat zij daarop te zeggen had. Dat is zo, zulke onzin. Het economisch belang heeft bij mij nooit, maar dan ook nooit, vooropgestaan. Ja, wat vindt u daarvan dat ze dat zo zei? Uh, dat raakte mij enigszins wel, omdat je dan toch vanuit uh, allerlei ooghoeken uh, gehoord hebt van twee cijfers van een postcode. Wat kan je daarmee? Waarom mag ik niet weten dat er in mijn omgeving q koorts heerst? Ik uh, kreeg vanuit het ministerie een brief in 2010. Maar ja, toen mocht ik gewoon overal fietsen. Want ik was al besmet, dus dan heb je gelukt. Dan mag je overal fietsen. Ja, dus, dus als zij dit zo zegt, dan, dan vindt u dat eigenlijk onzin? Ja, ik vind dat onzin. Want u zegt, voor mij uh, was het wel... in uh, uh, uh, ieder geval mij, mij gaven ze het idee dat het wel om de economie ging... en niet om de patiënt. Ja, als ik, als ik uh, kijk naar de uitzending van Zembla... Uh, ik weet nog wel dat ik toen heel erg ziek was... en uh, dat ik gewoon toen wel even opgesprongen ben van... jeetje, men weet veel meer dan dat ik dacht dat ja. men wist. Ja, dat bleek toen uit die uitzending van Zembla, hè? Ja. ja. ja. En toen, toen was u eigenlijk ook verrast? Ik was erg verrast, ja. ja. Uh, hoe ging het er verder aan toe vandaag? Want u zegt, ik had eigenlijk sorry willen, willen horen van, van de ministers daar. Waarom was dat voor u zo belangrijk dan? Uh, omdat ik uh, voor, voor, voor patiënten ook zeker weet... en dan spreekt uh, mijn hart, zeg maar. Dan zeg ik van, als je niet serieus wordt genomen... en met al je onzekerheid... en je hebt iets onder je leden wat je niet kan aantonen... Um, dat is ook het, het lastige van het hebben van QVS. Er is aan mij niets te zien dat ik ziek ben. Uh, aan vele patiënten met mij. Um, en als je dan al die verhalen hoort, dan uh, spreek ik voor mezelf. Als je dan ziek bent, ben je het vertrouwen kwijt in de overheid. Je bent toch vaak, zijn er patiënten die zijn het vertrouwen kwijt geweest... in de huisarts of in de medische wereld. En als je die dingen bij elkaar optelt... dan word je daar als patiënt erg onzeker van. En... Uh, als je dan die verhalen zo vandaag hoort. En, en het beetje alles is ingepakt en ingekleed. van wat je daar moet gaan zeggen. ja, dat vind ik erg vervelend. Ja, hoe bedoelt u dat precies? Want waar, waar doelt u dan op? Nou, ik, ik doel er eigenlijk op dat hun geen politieke functie meer hebben en dat hun dan denk ik, naar mijn mening, best wel hadden kunnen zeggen van sorry, ik heb het niet zo goed gedaan. Als ik iets niet goed gedaan heb, dan kom ik met iets aan en dan zeg ik tegen u van sorry, ik heb het niet zo goed gedaan. Ja, maar deze ministers hebben vandaag laten weten dat zij vinden dat ze eigenlijk niets fout hebben gedaan. Ja, ik, ik denk ook dat uh, het rapport van de commissie van Dijk geen goed, geen goed rapport is. Want volgens mij heb ik vandaag gehoord dat het alleen maar goed gegaan is... in plaats van niet zo goed. Ja, en, en, en dus hebben ze ook geen behoefte om hun uh, uh, ja, excuses aan te bieden. Dat is dan nee. toch wel logisch als zij het idee hebben dat ze niks fout hebben gedaan. Ja, maar dan, had, dan heeft de commissie van Dijk zijn werk niet goed gedaan, denk ik. Ja, want die had gezegd dat er wel fouten zijn gemaakt, hè, die commissie. Ja, precies. Ja, dus u zegt, als die, dat rapport er nou ligt... en als nou ook de nationale ombudsman daarover twijfelt... dan had ik wel een gebaar willen zien vandaag. Ja, dat had ik denk ik na patiënten gezien heel erg fijn gevonden. Want onder patiënten, uh, daar zit zoveel leed... En daarom ben ik uh, meneer Brenninkmeijer ook wel dankbaar... dat hij toch uh, he, vandaag voor het eerst zijn recht gebruikt... Uh, om dat menselijk feit en dat menselijk leed nu eens even in kaart te brengen. Ja, want dat is nog te weinig gedaan, vindt u? Ja, dat vind ik. Ik vind dat het nog steeds onderschat wordt... wat het nu precies met de mens doet. Ja. Even nog naar een fragment uh, van die hoorzitting van vandaag. Uh, Q-coorts patiënten die krijgen vaak geen financiële compensatie van de overheid. En uh, Klink, de voormalige minister van Volksgezondheid, zei daarover het volgende. Het heeft mij echt wel zeer gedaan om tegen mensen die patiënt waren te zeggen van we hebben daar algemene voorzieningen voor. We hebben de ziektewet voor, arbeidsongeschiktheid en dergelijke. Alleen het punt van rechtsgelijkheid tegenover mensen die een MRSA hebben. Besmetting oplopen. Te Tegenover mensen die uh, besmet worden door kip die gegeten worden. Um, kan ik het niet maken op voorhand, tenzij de overheid fouten gemaakt heeft, daar een onderscheid te maken tussen patiëntencategorieën? Ja, dat zei hij vandaag. Kunt u het zich voorstellen dat hij zo reageert? Hij zegt eigenlijk, ja, ik kan Q-koorts patiënten nou eenmaal niet anders uh, behandelen dan bijvoorbeeld MRSA-besmettingen. Uh, uh... Ja, ik denk dat hij, als je dan kijkt dat de politiek daar natuurlijk niet aan wil om mensen zeg maar een vergoeding te geven of een compensatie te geven, dan gaat hij niets anders zeggen. Ja, u heeft zelf ook geen compensatie gekregen natuurlijk, hè? Ik heb geen compensatie gekregen. En wat nee. betekent dat voor u? Ik bedoel, Waar leeft u van? Uh, ik leef van het salaris van mijn man. En het feit dat wij altijd samen hard gewerkt hebben en een eigen huis hebben. En als we er niet uitkijken, dan moet ik dat misschien wel gaan opeten. Ja. Hoe ziet u trouwens de toekomst van de, van de q patiënten, mensen zoals u eigenlijk? Um, ik zie het wel positief. Ik ben een, een, een positief mens. En ik heb ook gemerkt dat heel veel q patiënten wel positief zijn. Uh, het heeft even geduurd. En ik denk eigenlijk dat de excuses die ik vandaag had hopen krijgen voor de patiënten... dat die ook een helende werking kunnen hebben. Omdat je dan een soort verzoening krijgt van... oké, okay, we hebben het niet goed gedaan... maar we gaan je wel helpen om, om je er weer bovenop te krijgen. Ja, en u hoopt dat dat nog gaat gebeuren? Ja, dat hoop ik. Ja, En dat zal uh, mede afhankelijk zijn van de uitspraken uh, van de commissie, denk ik. Hè? Over een tijdje. Uh, ja, ik, dat, dat zal naar aanleiding van het rapport van meneer Brenninkmeijer zijn. Ja. En wanneer komt dat? Uh, ik hoop voor de zomer. Maar ik heb vandaag geen definitieve datum uh, gekregen. Nee. Heeft, heeft de Q-Koorts ook nog iets positiefs voor uw leven gebracht? Of is het echt alleen maar ellende geweest? Uh, nee, de, de q uh, zegt altijd natuurlijk... ieder voordeel heeft zijn nadeel of ieder nadeel heeft zijn voordeel. Uh, ik heb jarenlang natuurlijk hartstikke fijn gewerkt in die horeca. En um, doordat ik nu eigenlijk met lotgenotencontact vanuit Stichting Question... Uh, veel heb mogen betekenen uh, voor Q-coords patiënten... ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen dat ik een opleiding aan het volgen ben... Uh, in het coachen en in het counselen. Omdat ik uh, merk dat mensen een luisterend oor... dat dat voor heel veel mensen al heel veel doet. Goed. Ik wens u daar veel, bij, uh, veel succes bij, Ria van Zon. Oké, okay, sterkte in de toekomst. Dank je wel. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, aanstaande maandag dan is het Koninginnedag. Dan bezoekt de koninklijke familie Rene en Venendaal. Koningin Beatrix begon in 1981... met de traditie om 30 april het land in te gaan. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom op deze Koninginnedag 1981, nieuwe stijl als ik het zo mag zeggen. U weet het, prinses Juliana wordt vandaag 72, Pieter van over 43, 42 moet ik zeggen. En wij vieren de 43 e verjaardag van Beatrix op 31 januari jongstleden en zo u wilt haar eenjarig koningschap. Ik probeer het maar even hoor. Heb je het je in? Ja hoor. Ja, hè? Dat was Willem-Alexander. Het is nog een drukke dag hè, vandaag. Ja. Breda en Veren waren de eerste steden die de koningin aandeed. En ook toen was er, net als nu, flinke beveiliging... na de enorme rellen rond de kroning van Beatrix een jaar eerder in Amsterdam. Mijn twee gasten van vandaag waren allebei betrokken... bij de viering van die dag in Breda. Rien van Kuik, hij is oud-politieman... en hij moest ervoor zorgen dat de viering rustig verliep. En we hebben ook in de studio Betty Adank. Ze was in de tijd voorzitter van het Oranje-comité in Breda... en hielp mee met de organisatie. Ja, meneer van Kuik, wat vond u er eigenlijk van... dat ze naar Breda zou komen? Ja, als ze gaan zeggen Breda, nou, ben je natuurlijk wel trots... dat de koningin voor het eerst het land ingaat... en dan Breda op haar verlanglijstje heeft staan. Dus daar waren wij, denk ik, als Bledana, in het bijzonder, omdat ik Bledana ben, ja, ben er wel blij. Dan denk je van, nou, het is toch leuk dat ze naar ons komt. Ja, Betty Adang, wat dacht u? Ja, wij vonden dat ook ontzettend leuk. En uh, wij waren gelijk aan het denken hoe we die, uh, die ochtend, of tenminste een stukje van de middag, in zouden vullen in dat Valkenbergpark. Ja, want daar zou het dat, allemaal gebeuren. Ja, daar zou het gebeuren. Nou, niet allemaal, maar... Uh, ja, een deel van het festijn in ieder geval. Ja. Want ja, uh, u was allebei trots dat ze breda had uitverkoren. Maar ik denk, uh, uh, meneer Van Kuik, u bent politieman. Althans, in die tijd was u dat. Uh, u moet ook wel een beetje hebben geknepen. Ja, natuurlijk. Kijk, het eerste wat je dan denkt van, uh, ik hoop maar dat het goed gaat. We hebben natuurlijk allemaal dan uh, 1980 uh, in ons uh, achterhoofd nog steeds zitten... waar velen waren toen naar Amsterdam gestuurd. En je hebt naar die rellen gezien. Denk, oh jee, als het maar hier niet gaat gebeuren. Was dat reëel, dat het ook uit de hand zou kunnen lopen? Ik denk dat het best reëel was dat je er rekening mee kon houden. Dat er toch weerstand was, een eerste bezoek... en misschien een kans voor mensen om te gaan demonstreren... of om misschien zo'n bezoek te frustreren. Ja, Waren er ook aanwijzingen voor dat dat zou kunnen gebeuren? Er waren in die tijd, maar het is echt spittend in je herinnering... er waren zeker aanwijzingen, signalen dat dat zou kunnen gebeuren. Dus je merkte wel dat je korpsleiding, de hoofdofficier en de burgemeester... Uh, daar uh, in de voorbereidingen toch heel druk mee bezig waren... van hoe moeten we dat dan eigenlijk gaan regelen. Ja, en, en, en wat was de opdracht? Ja, ik zat toen uh, in, in de uniformdienst. Ik, uh, normaal zat ik op de motor, maar toen kreeg ik een taak bij een, uh, bij een brug in Breda. Ik moest zorgen dat het verkeer de stad niet in kon. Maar ik had tevens ook een signaalfunctie. Hè. Als je dacht dat er groepen mensen uh, de stad in gingen waarvan je denkt van nou, ik weet niet wat die van plan zijn... maar het is misschien goed dat iemand die, uh, een collega die ze eens aanspreekt... om te kijken van uh, wie zijn jullie, waar gaan jullie naartoe... Uh, maar van de andere kant ook even met een even met oog kijken. Van, uh, heb je misschien iets bij waar we straks last van kunnen hebben? Ja En heeft u iemand uh, kunnen traceren? <laughs> ja, dat, ik verwachtte die vraag wel. <laughs> ik, ik weet wel dat ik er, uh, die signalen doorgegeven heb. Gewoon per portefeuille Er komt nu een club van vijf of zes of tien man aan. Uh, misschien is het goed dat we die toch even bekijken. Er hoeft niks meer mis te zijn. Maar dat soort taken, die opdrachten, had ik op dat moment. Uh, niet alleen die verkeersfunctie, maar ook een, een signalerende functie richting andere collega's. Ja, even terug naar mevrouw Adank van het Oranje Comité Breda. Merkte u uh, als voorzitter van het Oranje Comité iets van die dreiging die er toch heerst? En de angst voor eventuele ongeregeldheden? Nee, helemaal niet. Wij stonden daar in dat park en uh, dat hebben we heel goed voorbereid. We, we hebben dat park gelopen zelf met dik passagier erbij. En, ja, dat was de presentator, die hoorden we net al even. Ja, maar ik denk, er was ook politie in het uh, Valkenberg. Dat kon ook niet anders, want uh, je moest natuurlijk wel bescherming hebben... als er iets zou gebeuren. Maar was het dan toch niet heel spannend? Want, ik bedoel, u was van het Oranje Comité, u had nog nooit zoiets gedaan... en dan opeens komt daar de koningin bij jouw Koninginnedag vieren. Dat is toch al wat? Ja, ik ben daar wel erg nuchter in eigenlijk. Hoor. We hadden het feest heel goed voorbereid. En als je iets heel goed voorbereidt... en ze gaan dan, we gaan dan ook nog door het Valkenberg lopen om te kijken of de tijden goed kloppen, dan denk je: nou, dat hebben wij even knap gedaan. Ja, wat, wat had u eigenlijk voorbereid? Want dan moet je opeens iets verzinnen natuurlijk. Ja. Was dat moeilijk? Ik, nee. We waren natuurlijk met een hele grote groep. Er zijn verkenners die dan uh, een steentje bijdragen. Er zijn uh, andere mensen, ook volwassenen, die zeggen... oh, dat is leuk, dat moet je zeker doen. Dus het was eigenlijk druk daar, maar leuk. En hoe verliep de dag? Wat werd er gedaan? Eigenlijk wat je ook nu nog ziet. Uh, spelletjes en dan mochten de prinsen meedoen. Het, het was gewoon heel erg leuk. Het was ontspannen ook. En u heeft ja. ook een tijdje met de koningin opgelopen, hè? Ja, maar dat was uh, later, toen ze uit de grote kerk kwam. Ja, wat zei u toen... tegen haar? Nou, er waren zoveel mensen omheen, dus ik ben naast haar gaan lopen. En uh, nou, dan was ze heel erg vriendelijk. Alleen uh, toen we daar aankwamen bij het stadhuis, toen is zij op de trap gaan staan. En iedereen die dan langskwam, die uitgenodigd was, die kwam daar uh, naar haar een hand geven. En zo kwam ik ook bij haar langs en toen zegt ze tegen mij... ik heb u toch al gezien? Dat vond ik eigenlijk wel handig. Maar uh, toen hebben we in de trouwzaal gestaan... en toen hebben we echt heel gezellig met elkaar gesproken. Maar waar Prits, dan? Dat ze toch een beetje bang was, want uh, ze is een andere uitgang gaan lopen... terug naar het stadhuis... Maar aan de andere kant van de straat, daar zaten studenten. En die hingen met hun benen zo uh, buiten het raam. En die riepen, Beatrix, Beatrix. En toen keek ze wel een beetje, nou, toch een beetje gestoord naar boven. En ook een beetje bang, omdat ze niet wist... of er niet iets uit het raam gegooid zou worden. Maar dat is ook de enige wat er bij ons uiteindelijk gebeurd is. Dat was bij u, maar er zijn toen wel heel veel mensen opgepakt. En dan ga ik nog maar weer even terug naar de politieagent uit die tijd, Rien van Kuik. Ik geloof ja. dat er ruim 140 mensen zijn opgepakt. Ja, als ik heel gedetailleerd ben, wat ik in de stukken heb terug kunnen vinden... dan zijn het er 148 geweest. En dat is natuurlijk ontzettend veel. Toen ik later op het bureau kwam en de koningin met het bezoek eigenlijk al vertrokken was... Uh, hoorde ik uh, op het bureau dat we zo'n 148 arrestanten in, het, in ons politiebureau hadden zitten. Nou was dat wel een groot gebouw, maar dat was er totaal niet op berekend om zoveel mensen te kunnen herbergen. Nee, en, en hoe zag dat eruit dan? Ja, uh, als ik even kijk, uh, we hadden, uh, want het bureau bestaat niet meer, 17 cellen. We hadden een luchtplaats en in, op al die plekken uh, zaten dus arrestanten. In, uh, aan het eind van die middag werd het bureau omgeven... door, uh, door mensen die er eigenlijk uh, absoluut niet mee eens waren dat die aanhoudingen waren gedaan. Want er was nogal wat vraagtekens er gezet bij de aanhoudingsgronden... waarop mensen waren aangehouden. Dus die begonnen meer te roepen van, uh, dat ze vrij moesten komen. Dus rond dat bureau bestond, ontstond er op een gegeven moment enige dreiging. En er waren nogal wat uh, hele grote ruiten in het gebouw. Dus we hadden zoiets van, nou jongens, dadelijk vliegen de ruiten hieruit. En uh, toen kon ik vanuit het bureau snel in een bus, uh, werd ik gezet om de buitenkant mee in de gaten te houden... als er eventueel de ruiten zouden sneuvelen... dat we daar weer aanhoudingen op zouden kunnen doen. Ja, want op welke grond waren deze 148 mensen aangehouden dan? Ja, dat is een heel discussiepunt geworden. Ik denk dat de politie, als ik even naar de politie kijk... daar ben een jaar mee bezig geweest om heel die afwerking op papier te krijgen. Want heel snel ontstond er natuurlijk twijfel op de basis op de grond... waarvan er werd aangehouden. Er is een noodverordening geweest, voor zover mij bekend... En dan heb je als politie wel heel veel meer bevoegdheden. Uh, maar er moet toch wel enige sprake zijn van, van verdachtmaking. Want anders ga je over de grenzen van de grondrechten ja. heen. En dan krijg je natuurlijk een probleem. Ja, want er werd ook gezegd dat er een soort handleiding in omloop was bij de politie. Die leerde dat leren jeks, lange haren en hanenkammen ja. potentiële relschoppers waren. Ja, eh, kijk, dat die mensen misschien bij binnenkomt van een stad... die je anders normaal niet in je stad aantreft, meer aandacht vragen... dat kan ik me heel goed verklaren. Maar je moet natuurlijk toch wel aanwijsbare redenen hebben... dat je denkt van ja, dat gaat niet goed, dan gaan we mee in de fout. Kijk, er zijn mensen aangehouden die bijvoorbeeld knikkers bij zich hadden... Hè, om maar een heel vreemd voorbeeld te noemen. Als je daarmee liep op die Koninginnedag, dan werden die in beslag genomen... en was er een grond voor aanhouding om mee te nemen. Want daar waren ze natuurlijk niet mee eens, want je kreeg preventief fouilleren... Dat, uh, daar waren die bevoegdheden wel voor, maar er kwam natuurlijk verzet op. Uh, en er zijn denk ik ook mensen onterecht aangehouden. Dat is Later heeft de burgemeester dat, en dan zijn we echt alweer een half jaar verder, uh, aangegeven dat er zo'n twaalf mensen zeker niet terecht zijn aangehouden. Ja, maar, het heeft de rechter trouwens ook gezegd, hè, dat de politie de grens in een behoorlijk aantal gevallen heeft overschreden. Nou, de, politie, de, de rechtshof in het bos zei in mei 1983... want daar zijn we twee jaar verder... die zegt eigenlijk op hoofdlijnen is dat beleid wel goed geweest... want de politie die kon ordeverstoringen verwachten. En er zijn natuurlijk wel kanttekeningen te plaatsen. Laten we wel wezen, want ik zit hier het beleid van die tijd... want ik was alleen een uitvoerende man, eh, politieman. Daar was zeker twijfel bij eh, te zetten van, eh, kan dat wel? Want het werd ook vooral gekoppeld aan een, een uitspraak... van een voormalig hoofdcommissaris van Amsterdam, Valken die heeft toen ooit iets gezegd over preventief aanhouden. En dat, daar werd Breda wel mee vergeleken. Want die uitspraak was kennelijk kort daarvoor of een jaar daarvoor gedaan. Zeg, ja, Breda, die is ook preventief gaan aanhouden. Ja, er was een hoop ophef, ook in politiek Den Haag daarna. Abso absoluut, ja. ja dus dus het wa uh, was het voor u dan wel een leuke koningin de dag... of had het ook een zwart handje? Het feest las ik een andere dag in de krant. Maar het had zeker uh, voor mijn gevoel... Ik, ik vond het niet leuk, in ieder geval. Uh, omdat je eigenlijk voor je gevoel had als we niks hadden gedaan... Dan heb ik nog steeds overtuiging, dan hadden we zeker op enig moment ergens wel rellen gekregen. Maar de, de bewijsvoering, dat was wel heel erg moeilijk uh, om dat onderbouw te krijgen. En het is natuurlijk elke keer weer een afweging, hoe ver ga je erin en ga je er niet te ver in. Even terug naar Betty Adank, voorzitter van het Oranje Comité. Was het voor u eigenlijk een leuke dag? Ja, het was een hele leuke dag. Maar ik zat veiliger in de grote kerk toen dit allemaal gebeurde. Want daar stonden twee zangkoren. En de koningin kwam langs de hoofdingang binnen. En uh, dan begon dat koor, dat ene koor te zingen... en dan het andere. Dat was heel schitterend. Daar genoot ze ook wel van. En dan kwam ze zo naar voren. En mijn taak was dan dat ze op de eerste rij zou zitten. En uh, dat gebeurde ook. Aan iedere kant een militair. En dan de prinsjes. En dan de koningin in het midden. Dus dat ging allemaal goed. Maar toen dacht ik, er is, er is iets vreemds. Dus ik keek zo eens op. Stond prins Klaus er nog? Die was ik vergeten. Dus ik zei tegen hem, oh, shit, ik ben nu helemaal vergeten. En toen zei hij, oh, snerg. De man is de hoeksteen van het gezin. Dus ik ga gewoon achter Beatrix zitten. <laughs> nou, dat heeft hij gedaan. Helemaal geen punt van, dat het vervelend was. Hij keek niet eens benauwd. Er was niks. Er was eigenlijk geen stoel voor hem, begrijp ik. Jawel, er was wel een stoel, maar, maar hij uh... zat niet op. Op, niet naast haar, de koningin. En niet op de eerste rij. Ja. En ik zei nog: Ja, maar kan ik voor u ons toelalen? En toen zei hij: Nee, nee, laat maar zitten. Ja. Maar in de kerk was het ook wel leuk. De koningin ging naar de andere kant later. Want ik vertelde dat daar die studenten buiten hingen. Dan ging ze weg. Maar de andere kant hebben wij een deur in een grote kerk. En die heeft een klein uh, ja, raampje erin zitten met een een beetje afgesloten. En daar werd er regelmatig op geklopt. En, en dan hadden we militairen daar staan. En die zeiden, ja, wat, wat, wie bent u en wat komt u doen? En dan zeiden ze, ja, ik heb een cadeautje voor de koningin. Want dat was natuurlijk hier iets heel bijzonders, dat de koningin kwam. En dan namen ze dat cadeautje aan. en gingen ze ermee naar de consistoriekamer. En dan hielden ze zo'n apparaat dat boven of er iets gevaarlijks in zat. Nou, dat, uh, dat hadden wij nog nooit eerder meegemaakt natuurlijk. Dus het was uh, wel een belevenis daar in die grote kerk. En het koor was prachtig. Daar is ze ook later nog uh, uh, op teruggekomen en zei... wat hebben die toch mooi gezongen. Goed, Betty Adank, voorzitter in de tijd van het Oranje Comité in Breda... toen de koningin daar voor het eerst op een nieuwe manier Koninginnedag kwam vieren. Dank u wel voor het meepraten. En ook Rien van Kuik, oud-politieman uit Breda. Goed, dat was het voor vandaag. Als u meer informatie wilt, ga naar onze website tweedingen.nl. Dan kunt u meer weten over de gasten van vandaag. U kunt ook reacties achterlaten of u dat wilt. En u kunt ook naar onze Twitter gaan, tweedingen.nl. Zo dadelijk, NOS langs de met Henry Schut, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Rachid Finch. Radio 1, het NOS journaal. De tweede kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Premier Rutte zei tijdens het debat over het mislukken van het kathuizenoverleg dat het kabinet vrijdag een besluit neemt, maar dat 12 september het meest recht doet aan de opvattingen van de kamer.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 Bestuurders van PostNL zien af van bonussen over 2012. Redenen daarvoor zijn de lopende reorganisatie... de problemen met de postbezorging... en de impact op werknemers en klanten, schrijft PostNL in een verklaring. En CDA-kiezers hebben het liefst Jan Kees de Jager als lijsttrekker... blijkt uit een peiling van 1Vandaag. De Jager kreeg bijna twee keer zoveel stemmen... als fractieleider van Haarsma-Buma. De Jager heeft steeds gezegd dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker. Dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, voetballiefhebbers over de hele wereld zijn razend nieuwsgierig naar de wedstrijd van vanavond. Kan FC Barcelona al jaren onbetwist betiteld als de beste ploeg van de wereld de nederlaag van vorige week bij Chelsea vanavond omzetten in een positief eindresultaat in eigen huis. En zich toch alsof het dan heel normaal is weer plaatsen voor de finale van de Champions League. We zijn er zometeen rechtstreeks en uitgebreid bij. Eerst aandacht voor een nieuw lid van de Nederlandse Olympische ploeg voor Londen. Nikkie Terpstra is namelijk de eerste Nederlandse wielrenner... die al zeker is van deelname aan de Spelen. Vandaag kreeg hij het goede nieuws te horen van de bondscoach Leo van Vliet. Het nieuws zelf kwam voor hem niet als een verrassing. Het tijdstip wel. Ik vind, uh, na zo'n voorseizoen, uh, had, ja, verwachtte ik wel een selectie. Maar dat hij zo vroeg is gekomen, dat is natuurlijk wel mooi. Het geeft wel uh, vertrouwen. Ja. Daarover neem ik aan ook even gepraat. Ja. Met de boscoach, uh, hoe, hoe kwam het tot stand? Wat zei, wat zei hij daarover? Uh, nou ja, uh, ik heb natuurlijk een goed voorjaar gereden. En ik heb uh, een mooie overwinning gehaald in het was door de Vlaanderen. En uh, dat is natuurlijk. Uh, en dat ik ook nog in de goldrace goed reed. Dat, dat is ja, een grote motivatie voor hem geweest om mij te selecteren. Ja. En ben je er nu sowieso zeker van? Of, of hoe werkt dat? Nou ja, ik moet natuurlijk wel laten zien dat ik nog steeds een beetje vorm heb straks. En niet. Uh, ja. Drie maanden op de bank liggen, dat, ja, dat gaat niet werken. Precies, dat, uh, ik moet gewoon laten zien dat ik, het, dat ik mijn selectieplaatsen ook waard ben natuurlijk. Dat ja. zei Nicky Terpstra tegen Steven Dalenbout. De bondscoach Leo van Vliet maakte het besluit bekend tijdens een trainingskamp van de Nederlandse ploeg. Van Vliet is tevreden over Terpstra en wil met de selectie een signaal afgeven. Niet alleen aan Terpstra zelf, maar ook aan de andere Nederlandse renners. Als ik erover nadenk, is dat misschien ook wel een signaal... Dat, dat, dat de manier zoals hij rijdt en hoe hij zich manifesteert... dat dat wel indruk maakt en wat, wat ik toch wel kan waarderen. Ja, dus het tonen van, van een leeuwenhart als Nederlandse renner... dan kom je in het, in het goede, goede boekje bij de bondscoach. Ja, en ook niet in één wedstrijd. Weet je, het, is, het, is, het is toch in een periode van drie, vier weken dat hij heeft zich heeft laten zien. En dat je, dat, dat het wel mogelijk is om zo te rijden. Ja, je had het al even over het, over het parcours in, in Engeland... Um... Ja, is dat een echt Nicky Terfza parcours Is dat een, een klim in die jij vergeleken met de Kamer, he? de box Hill. Ja, nou, dit, dit, dit is, het is niet alleen ik dat die, die dat gezegd heb. Toen Jallebert hier was om de WK-parcours te verkennen... zei hij dat eigenlijk ook gelijk toen hij daar... dat hoorde ik van mensen van de WK-organisatie. Toen hij daar reed, hij zei... dit is een beetje te vergelijken met, uh, met Londen. En uh, ja, Tom Boon heeft ook aangegeven dat het toch wel een zwaar parcours... het is toch 2,5 kilometer op een smal weggetje... met niet direct een, een, beklimming, een afdaling gelijk naar beneden. Dus ja... Ik denk dat je een goede moepier. En je moet ook rekening houden dat je maar met vijf renners rijdt. Dus het is, de Olympische Spelen is altijd een andere wedstrijd. Het is niet een georganiseerde... dat je met een ploeg heel makkelijk kan organiseren. Nu ben je deze dagen twee dagen bijeen... met de Nederlandse nou ja, voorselectie. Dan ja. noem jij het dan maar. Er zaten hier, dan lopen hier vijf renners rond. Daar heb je mee rondgereden. Ja. Uh, waarom die vijf? Nou ja, omdat er anderen of in wedstrijden zitten, of een uh, uh, Sebastian Langeveld die zou komen, die was ziek. Nou ja, er zijn natuurlijk ook renners in andere wedstrijden. Het is natuurlijk heel moeilijk voor mij om een, om een moment uit te kiezen waardoor iedereen zou kunnen. Uh, na de klassiekers lijkt me een goed moment. Maar ja, toen kwam voor de Rabobank de ronde van uh, Turkije ertussen door. Uh, ja, ja, je kan gewoon niet een datum kiezen waar je die... Zelfs in de winter niet waar je 22 man of 20 man hier kan hebben. Maar het feit dat die vijf hier zijn, zegt, zegt dat iets? Of is dat gewoon puur toeval? Ik bedoel, zegt het iets over hun selectie eventueel? Nee, dat zegt verder niks. Ik maakte er wel een grapje over in het begin. Maar uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook wel renners die, uh, die het belangrijker vonden om niet te komen. Die misschien wel in de mogelijkheid waren. Uh, en wat bedoel je dan? Nou ja, die, die, die, die, die thuis waren of andere dingen moesten doen. Maar die niet in de wedstrijd zaten. Uh, dat, is, dat is niet goed voor een reputatie dan bij de Bondscoach of wel? Nou ja, dat kan, kan wel meespelen natuurlijk. Wie zijn dat? Nou, daar, daar wil ik verder geen naam over noemen. Maar goed, er zijn dus renners waarvan jij het nou ja, idee ik hebt. Ik denk, die hadden hier wel kunnen zijn dan. Ja. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat vinden ze... Dat, dat moet, moet je... Nou, laten we dat maar in het midden houden. Maar dat, zijn dat de renners waarvan je zegt... Van, ja, die zouden misschien wel meer naar Terps Terpza moeten kijken? Nou ja, misschien is dat een signaal. Thomas Dekker is ook uitgenodigd. Ja. Um, die is er vandaag ook niet. Ja, die had, uh, die had al iets gepland vanmiddag. En die komt uh, later op de dag, als het goed is. Nou, die rijdt nou ja, het eerste jaar na zijn schorsing weer... Rijdt een paar goede uitslagen, uh, de Amsterdam Goldrace. Toonde hij zich, uh, nou, drukte hij zijn neus aan het venster. En toen dacht jij van, hij mag, uh, wat dat betreft... Uh, daarom wel weer ook een keer bij de Nederlandse selectie komen kijken. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk eigenlijk een vrij open selectie. We hebben geen selectie van 40 man, dus zeg maar een man of 20. Maar dat, dat, kan, dat kan iedereen, had er van het voorjaar bij kunnen komen of niet... En, nou, ik vond zijn optreden in Amsterdam Gold Race, plus dat hij toch een wedstrijd wint. En, uh, hij heeft een ploegentijdrit rijd gewonnen. Dus we hebben niet zoveel renners die wedstrijden. En hij heeft in het verleden natuurlijk toch wel hele goede wedstrijden gewonnen. Dus ja, ik zie geen reden. Hij is een schorsing voorbij. En, uh, ja. Vind jij dat hij nou weer op een niveau is? Dat hij dat hiermee heeft aangetoond de afgelopen weken? Nou ja, hij is zeker op het niveau van een x aantal renners die dan wel eventueel in de selectie zitten. Dus, maar waarom De Die selectie is natuurlijk vrij open, dus ja. Maar waarom is hij er dan vandaag niet? Ja, omdat hij iets uh, vanmiddag aan de hand had. Wat? Ja, dat weet ik ook niet. Natuurlijk ja, wel, dat heb je toch gevraagd? Nee, hij zegt, ik heb een afspraak smiddags. En ik zei, nou, Thomas, dan kom je gewoon s'avonds. Kijk, het is, dat maakt ook niet zoveel uit als hij er vanavond is... en we gaan morgen ook nog een training. Het gaat erom... Je, het, is, het, is, het is ook niet zo dat het nou zo heel gecompliceerd is wat we hier doen... Kijk, ik zou het liefst you know, hebben dat, dat ik, ik heb het liefst twintig man hier. Maar ja, weet je, ik weet ook, als, als iemand ergens anders rijdt, ja, heb je daarmee te maken. Cera Mivida van de Gibson Brothers Het loopt tegen. Kwart voor negen in de catacomben van Noukamp staan klaar Barcelona en Chelsea. Onze verslaggevers van vanavond zijn Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Heren, goedenavond. Goedenavond. Eh, eerst maar even, hebben jullie ook in de afgelopen week zo'n gevoel gehad... dat een beetje kenten Dat je na de wedstrijd van vorige week dacht dat breit Barcelona wel recht. En dat ja. je zo langzamerhand als vanavond dichterbij kwam... ook natuurlijk door die 2-1-nederlaag van Barcelona... Eh, tegen Real Madrid afgelopen weekend denkt van nou... Het zou wel eens, en dan overdrijf ik een klein beetje... een einde van een tijdperkje kunnen zijn vanavond. Nee, daar heb ik niet over nagedacht, moet ik je eerlijk zeggen. Omdat ik Barcelona, ondanks dat het verloor afgelopen weekend van Real Madrid... Nog, toch altijd voetballend veel sterker acht dan Chelsea. Er wordt wel heel snel geslecht dat de sleet op dit, dit elftal zit. En er wordt ook wel heel snel uh, gekeken naar Lionel Messi... die, en dat kan je niet ontkennen, een mindere fasen doormaakt. Maar uh, ja, Mag het ook geeft ook eens, alleen maar aan... Ja. Hoorde ik ook collega Van Gelder nog zeggen dat het dan alleen maar een mens is. En uh, ja, dat is alleen maar uh, heel menselijk dus. Nee, ik, ik denk niet dat, uh, dat Chelsea hier vanavond uh, doorheen komt. Of het moet een wonder zijn. Want natuurlijk won Chelsea die eerste wedstrijd op Stamford Bridge. Duidelijk maakte de enige goal van de wedstrijd en hield Barcelona tegen. Maar zijn we even vergeten hoeveel kansen Barcelona heeft gehad in die wedstrijd? En als uh, toen gewonnen, dat is een cliché van je welste, maar het vizier op scherp had gestaan. dan had deze wedstrijd misschien wel schriftelijk afgedaan kunnen worden. Nou ja, dat is niet gebeurd. Maar nee, ik vind het te ja. vroeg op, en, en op en het die, einde die, die van de tijd. van afgelopen weekend daar bovenop dan? Dat was gewoon een missetje. Kan een keer gebeuren. Nou ja, je hebt het over twee grootmachten ja, zeker, in, uh, in, in, in, het, in het Europese voetbal. Ja. En die komen elkaar keer op keer tegen. En natuurlijk, Barcelona wint de meeste ontmoetingen. Ja. He, de meest recente overwinningen zijn voor Barcelona geweest. Maar ja, het is, en dan ga ik even heel populair, geen bitterballenploeg, he, dat Real Madrid. Daar mm -hmm. staan ook gewoon sterren in. En daar kan het een keertje misgaan. Ja, en uiteindelijk heb je ook een keer het spel van de tegenstander. Een keer echt op de juiste manier doorgrond. En Vergeet niet, eerder dit seizoen, ik dacht dat het om de Supercup was. Toen ook Real Madrid gewoon ging voetballen tegen Barcelona... was het zelfs beter. Dus ja, ja, nee. Denkt Guardiola hetzelfde als jij? Met andere woorden, is de opstelling gewoon dezelfde als die van vorige week? Iets aanvallender. Uh, geen Daniel Ves. Dat is eigenlijk de enige... Uh, verandering, drie verdedigers, uh, zoals op papier staat eigenlijk. En ik denk dat hij ook zo gaat spelen met Pujol Piqué, speelt in het centrum achterin. En Mascherano, uh, dan een middenveld met uh, onder andere Iniesta natuurlijk en uh, uh, Xavi. Dat zijn natuurlijk de grootheden. En Busquets, Busquets zal wat meer een verdedigende rol hebben in het team van Guardiola. En ja, alle ogen natuurlijk gericht op Lionel Messi. Nog nooit gescoord tegen Chelsea in een officiële wedstrijd. En het wordt dus hoog tijd. De 55ste wedstrijd voor Barcelona. En uh, alleen al Messi heeft 63 doelpunten gemaakt. Dat is meer dan de startende elf van Chelsea bij elkaar. Dus dat zegt uh, ook wat genoeg. Chelsea zal het uh, moeilijk krijgen natuurlijk in een uitgeverkocht stampvol uh, nauwkamp. Het ziet er weer schitterend uit uh, op een afstand. En uh, ja, ik denk dat het een, uh, een aardige wedstrijd gaat worden. Maar eigenlijk vrees ik een beetje dat het helemaal niet spannend wordt. De opstelling van Chelsea, zal ik dan nog even melden... is eigenlijk dezelfde als vorige week tegen Barcelona. Maar dan hebben we het puur over de namen. Omdat de veldbezetting wel wat anders is. Naast de vier verdedigers die dus dezelfde zijn. Twee controlerende middenvelders. Mareles en Mikel. Een lijntje van drie ervoor. Met Mata en Ramirez aan de buitenkanten. Lampard aan, ja, zeg maar achter de spit. Maar wel wat teruggetrokken. En ja, de verwachting was dat... Uh, uh, van Torres zou spelen, maar ook DJ Drokbaan net op tijd terug van een knieblessure. Mag vandaag aan de aftrap verschijnen. Die aftrap is overigens aanstaande. Wat ik net nog even zag in de kattenkomme. Dat was wel aardig dat Drogba even uit het rijtje Chelsea-spelers kwam richting Lionel Messi. En ik weet zeker, want ik zag hem wijzen op zichzelf. Vervolgens een knipoog en een handje van Messi. Die heeft het shirt van Messi alvast geregeld. Voor na afloop. Dat is natuurlijk altijd een strijd. Dat is bij Leverkusen heeft dat zelfs geleid tot schorsingen. En degene die het shirt had, die moest het inleveren omdat ze gingen ruzieën. Maar die Drogba, die denkt, die kan er maar beter bij zijn. Allemaal een stukje uiteindelijk. Allemaal een, ja, dat kregen ja. ze allemaal een stukje, maar. maar... Messi had dat Hij goed opgelost in Leverkusen toen. Die heeft na de tweede wedstrijd elf shirts ja. met zijn handtekening achtergelaten. Goed, we zijn begonnen aan de wedstrijd tussen Barcelona... In de bekende kleuren, die mooie kleuren. En helemaal in het wit spelend, Chelsea. Het eerste balbezit is meteen voor Ramirez. En de uitbraak is daar via Ashley Cole vanaf de linkerkant. Het zou toch wat worden als de bal richting Ramirez wordt gestoken. Maar Valdes komt goed uit zijn doel. Nou, dat is toch verrassend dat de eerste aanval voor Chelsea is. Goed, kijken wat Barcelona gaat doen. Piqué is ook weer terug in het elftal. Die ontbrak vorige week. Adriano was toen linksback. Maar ja, toen speelde men eigenlijk met vier echte verdedigers. Nu met drie en uh, Piqué is nu de centrale man Pujol logischerwijs links achterin. En uh, Mascherano de, de Argentijn met het uh, Italiaanse bloed speelt aan uh, de rechterkant. Die twee, Piqué en Mascherano, spelen elkaar de bal ook toe. Uiteindelijk via Busquets het middenveld in en dan voor het eerst de linkerkant gezocht. Daar waar Fabregas zich zal ophouden, daar waar Iniesta is en waar ook Xavi is, maar waar nu balverlies wordt geleden. En dan staat Drogba tussen vijf spelers van Barcelona in, maar geeft hij hem keurig aan de rechterkant. Ja, maar daar is de eerste overtreding geconstateerd door een Turkse scheidsrechter, Cunet Cakir. Groot talent op uh, scheidsrachtersgebied. De overtreding is trouwens op uh, Juan Mata. Een uh, Spanjaard in het team van Chelsea. Begonnen in uh, de jeugd van Real Madrid. Maar nu dus spelend bij Chelsea. De vrije trap levert niets op. Balbezit voor uh, Mascherano. En dan wordt de bal even rondgespeeld richting Pujol. 0-0. Uh, anderhalve minuut gespeeld. Wat ik bedoelde met dat het niet spannend is. Het zou me niet verbazen. Als Barcelona heel snel drop en erover gaat. We hopen dat niet helemaal natuurlijk. Want een leuke, spannende wedstrijd is het leukst voor de radio en ook voor tv. Even balbezit geweest voor Isaac Cuenca. Hij is een Catalaan. Hij speelt in de basis omdat rechtsback Daniel Ves er niet bij is. En Barcelona dus iets aanvallender speelt. En nu bijna de eerste mogelijkheid krijgt. Maar de bal komt net niet bij Alexis Sanchez, de Chilean. En dus balbezit. Eerste balbezit voor Petter Tsjech. In het zwart met groen afgezet en prachtige fluoriserende sokken. Zo hebben allebei de keepers inmiddels wat te doen gehad. En weten dus dat de deelname aan de wedstrijd er één is om op te letten. De bal gaat via Valdes die de bal teruggespeeld kreeg van onze laatste verdedigers. Naar het middenveld, daar is Xavi rond de middenlijn. Kijk eens dus eventjes, want Chelsea ploot zich terug. Ja, we hadden niet anders verwacht. Cuenca, Messi, Balgata met één keer raken rond. Van de een naar de ander, Xavi, Mascherano en Pujol. Nu twee, drie meter over de middenlijn aan de linkerkant. Weer even kort met Busquets. Het is met name geduldig. Busquets kan nu wat stapjes voorwaarts maken. Speelt dan wel in, snel. Alexis Sanchez en Messi. Messi in het gebied. vrij. Messi schiet zij net. Nou, de eerste kans na 2 minuten en 47 seconden. Snelle combinatie, even versnellen van Barcelona. Alexis Sanchez aanspelen en die ziet Messi naast zich verschijnen. Iets rechts van hem. Vervolgens komt Messi vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. Ja, dan moet hij schieten van wat naar buiten gedrukt, zeg maar. En dan schiet hij de bal in het zijn eerste kans voor Barcelona. -feit. Ja, het verbaast me dat hij hem niet tussen de palen krijgt. Uh, maar goed, ook uh, Messi schijnt uh, af en toe mensen te zijn. Dus balbezit bij die 0-0 stand weer voor Barcelona. Want de uittrap is uh, terechtgekomen te bij uh, Iniesta Hij heeft uh, rondgekeken en uh, vindt Busquets. Busquets uh, bal uh, naar Xavi. Xavi uh, nu over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Aan de buitenkant vroeg Mascherano. Maar Xavi zoekt het in het centrum uh, achterin. Bij Gerard Piqué. Piqué uh, gaat eens op uh, avontuur. Is uh, al voorbij de middencirkel, maar ik denk, nou weet je wat ik doe, toch maar via Iniesta. Die heeft er veel meer verstand van op dat gebied. Speelt de bal naar Fabregas. Fabregas, Xavi, Xavi, Iniesta. Het is nog even rustig rondspelen als Bouquets de bal weer naar Iniesta speelt. En zo is het zoeken naar het gaatje. Het gaatje dat al snel werd gevonden na twee minuten. Maar Messi kon er niet van profiteren. Veel balbezit, uiteraard de hele wedstrijd. Dat kunnen we verwachten van Barcelona. Nu aan de rechterkant via Cuenca. 72% was het balbezit voor Barcelona, meen ik, in die vorige wedstrijd. Cuenca aan de rechterkant. Het balletje heeft terug naar Xavi. Dan is er ruimte voor Cuenca om een voorzet te geven. Maar die bal komt te laag en wordt door John Terry uit eigen strafschopgebied weggewerkt over de zijlijn. En dan kan er door Mascherano aan de rechterkant snel ingegooid worden. Zoeken naar een opening. Wachten even, Xavi. Vervolgens krijgt hij de bal teruggekaatst van Alexis Sanchez. En dan gaat de bal toch weer naar Cuenca. Aan de rechterkant hoogt van het Zasopgebied. Even dreigen. Wie staat daar in de verdedigende rol? Dat is Ramirez. Verovert ook de bal namens Chelsea. Maar moet dan wel temporiseren. Omdat de hulp wel meekomt. Maar niet in de snelheid die hij voor ogen had. Bal even terug naar Maireles. Die dus een etage lager speelt. Wat minder aanvallend dan normaal. Die wil mooi gaan crossen. Van links naar rechts. Maar doet dat onzorgvuldig? Bal over de zijlijn. En dus mag Barcelona na vijf minuten bij 0-0 stand gaan ingooien. Chelsea, de enige ploeg van de vier halve finalisten. die nog nooit een Champions League of een Europa Cup 1 heeft gewonnen. Waar er vier jaar geleden dichtbij in de finale tegen Manchester United. Maar verloor toen van, van de Sar met name. na penalties in de stromende regen in Moskou. Nu kijken of ze wel weer die finale kunnen halen. Een overtreding geconstateerd. Uh, ik dacht dat het Keil was die bij de scheidsrechter moet komen. Nee, het is uh, Branislav Ivanovic, de Servier, die even een uh, tikje geeft aan Iniesta. Een waarschuwing krijgt van de scheidsrechter. De vrije trap is alweer genomen. Barcelona een balbezit. Barcelona afgelopen weekend natuurlijk zwaar aan de bak geweest in El Clasico tegen Real Madrid. In dit stadion 2-1 verloren, hard aangekomen. Chelsea speelde met 0-0 gelijk bij Arsenal, maar liet wel acht andere spelers uh, optreden. En wat dat betreft is er dus rust geweest. Nou, Alexis Sanchez, gevonden door Messi in het schatsoepgebied aan de linkerkant. Ja, dan wordt het hem lastig gemaakt. Voorzet komt nog wel. Dan gaat het uiteindelijk via een verdedigend been de lucht in. En dan is het makkelijk pakken voor Tsjechië. Is er een speler van Chelsea ook geblesseerd geraakt? En gaat de Turkse scheidsrechter Sakir even kijken hoe het is met Ivanovic? Want die is het die geblesseerd raakte daar bij dat duel. Om de bal met Alexis Sanchez, die daar toch ineens wat vrijheid had aan de kant van de verdediger. Net nee, is Cahill die geblesseerd is geraakt. Ja, hij is het die daar zichzelf overstrekt. Dus het was niet eens in het duel met Sanchez. Maar het, het veld is wat vochtig en hij overstrekt zichzelf. En loopt naar mijn idee een lichte spierblessure op. Dus wat bezorgde gezichten aan de zijde van Chelsea. Daar op de bank in elk geval. Verzorger is erbij. En dan 7 minuten bij 0-0 stand. Dus het eerste ophoudt in deze wedstrijd. Ja, de verzorger is erbij. Dat is een dame, een beauty man, ik wil zeggen. Dat is, dat is de dokter. Is de dokter. Uh, ja, de dokter. Die uh, komt even kijken hoe het is. Er werd wel gesuggereerd dat wat Chelsea-spelers nogal makkelijk uh, geblesseerd raakten... om maar door deze dokter geholpen te worden. Nou, ze is er nu ook weer bij. Uh, maar dit is wel uh, serieus. Want die overstrekking, dat doet toch pijn in de lizen. En de dokter vraagt, uh, gaat het allemaal goed met je tegen Cahill... Die uh, drie koppen groter is Roberto Di Matteo, de opvolger van Villas Boas. Een zeer succesvol uh, opvolger. Kijkt en ziet dat Keheel uh, al wat sprintjes aan het trekken is. En die voelt even aan de hemstring achter links. Of het allemaal goed gaat. Ook nog even wat zijwaartse pasjes. En ziet dat het goed gaat. Ja, het publiek is woest. Want die wil dat het spel gewoon doorgaat. Maar men doet het nogal rustig aan. Terwijl er toch voorzorgsmaatregelen worden genomen. En er, ik denk door... Wie is dat? Daniel Sturridge? Nee, Bertrand denk nee, nee, nee. Fransman. Of Bossingwa, Een van die, die verdedigers denk ik. Ja, Bosingwa zal waarschijnlijk wel aan het warmlopen zijn zo dadelijk. Maar zoveel verdedigers hebben ze trouwens niet. Als ik zo naar de lijst kijk. Bosingwa is eigenlijk de enige echte verdediger. Want voor de rest met Chelsea. Eigenlijk vooral aanvallers. Met Torres, met Malouda. En met Kalou en met Sturridge. Goed, balbezit voor Barcelona. Kehil is weer terug en staat op zijn plekje. Nou, het is belangrijk dat hij terug is. Want het gaat goed samen met Terry daar achterin. Tot dusver Alexis Sanchez en Messi combineren weer. Dan gaat uiteindelijk de bal. Die Chileen het strasselgebied in. Maar wordt hij vervangen, gevangen door Petter Czech. Zo probeert Barcelona dus keer op keer. Maar is het na acht minuten eigenlijk nog niet verder gekomen dan een bal in het zijnet. Van Lionel Messi. Het gaat toch niet zo heel goed met Cahill. Ja, het is Bossinga die zo meteen gaat invallen. Dan gaat Ivanovic centraal spelen. En Bossinga als de rechtsback, Dus het gaat niet goed met die Cahill. Juist in een fase waarin het samen met Terry zo goed ging. Men zei zelfs, ja, sinds Carvalho weg is... is het achterin niet zo dicht geweest... dan met uh, deze twee. Uh, met Carvalho ging het goed. Carvalho, Terry, daar kwam geen muisje doorheen. En eigenlijk, Cahill en Terry bereikten de laatste weken hetzelfde. Maar nu uh, komt er toch een uh, dikke streep door die rekening. Want uh, Cahill kan naar de kant. Kijkt zelf ook wel wat verbaasd nu. Volgens mij is dit het moment om te wisselen. En wil uh, de coach, die Matteo, geen enkel risico nemen. Uh, ja, hij... Nee, hij wil er niet uit. Hij wil er niet uit... Nee, hij heeft nu zelf aangegeven, Keel, het gaat prima met me. De groeten zet die Bozingwa maar weer uh, in zijn trainingspak, want uh, uh, ik uh, kan gewoon verder. Ik kan me dat voorstellen hoor, in zo'n grote wedstrijd. Als je geen pijn meer hebt en uh, je wil gewoon verder, dan kan je best nog wel eventjes wachten. Die uh, Keel heeft gewoon gezegd, uh, dag Wissel, ga maar weer zitten, ik ga gewoon door. Nou ja, het stond wel verrassend na tien minuten. Ja, want die uh, vierde man stond al met het bord omhoog. Ja, ja het briefje is al ingeleverd. Ja. Goed, uh, nou we gaan verder met Ramirez in balbezit. Maar heel even wordt uh, goed aangepakt uh, achterin. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. Mag Chelsea gaan gooien. En ja, uh, een belangrijke wedstrijd hoor. Want zesde plaats in de Premier League. Dat is niet echt geweldig. Maar snel balverlies ook. En dan uh, kan via Busquets uh, de aanval opgezet worden. Aan de linkerkant is het uh, mooie voorzet. En bijna komt hij uh, voor de voeten van Sanchez. Maar die krijgt, er, krijgt hem net niet te pakken. Aanval gaat wel verder met Busquets aan de rechterkant. Moet... Uh, uh, gaan zoeken naar de opening, vindt hem via Sanchez. Sanchez, balletje naar, uh, uh, naar die Catalaan, Cuenca. Cuenca balletje even terug, gaat de bal weer naar buiten. En gaat Sanchez de actie aan, speelt hem naar voren, naar Messi. Messi tussen twee man, nog altijd Messi, speelt hem naar buiten, goed gedaan. En dan moet Iniesta de voorzet geven. En dan speelt hem op Fabricas. Fabricas terug naar Pujol. Pujol er ook daar voor in. Busquets. Nu wordt Chelsea echt helemaal klem gezet. Bal gaat snel rond. Cuenca. Rechterpunt van het strafstopgebied. Gaat richting de achterlijn. Moet dan wel eerst om Ramirez heen. Ja, dat lukt wel. Maar dan is die voorzet zo onvoldoende. dat Terry hem uit eigen strafstopgebied kan wegwerken. Niet dat Chelsea daar bal bezit en overhoudt. De bal blijft zelfs binnen op de helft van Barcelona. Waar hij weer door Gerard Piquet. Kan worden opgepikt en kan de volgende Barcelona aanval weer starten na 11 minuten in dit volle nauwkamp. Balbezit voor Xavi. Xavi kijkt wat om zich heen Het gaat naar Mascherano. De veredelde rechtsback zeg maar, maakt ook wat stapjes. Komt in de as van het veld uit. En kan nu verplaatsen naar Iniesta. Die al een tijdje stond te roepen aan de linkerkant. Iniesta komt vanaf links naar binnen. Paas naar Messi. Nou, versnelling. Messi nog altijd een meter of 10, 15 van het strafschopgebied af. Mascherano in de breedte. Weer terug naar Messi. Komt er nu eens een steekbal? Ja, die komt er richting Sanchez. Dan met een gelukje nog aan de rechterkant van het strafschopgebied van Chelsea. Maar dan wordt hij uiteindelijk weggewerkt door Zo, Opluchting weer even bij de Engelsen. Want deze aanval is ook weer afgeslagen. Maar het lijkt wel een burgreper in de Chelsea zit. Nu wordt er uh, gekeken. Gaat er dan toch een wissel komen? Nee, hij moet er toch uit. Ja, het is, is even kijken wat er allemaal... Ja, ja, hij, gaat gaat ja. ja. hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Bosingwa komt erin bij Chelsea. En Darren Cahill, uh, Gary Cahill gaat naar de kant. Geblesseerd, dus... En uh, geen risico genomen. Ja, balen hoor voor zo'n jongen. Je speelt halve finale en dan uh, moet je eruit. José Bosingua erin. De eerste van de drie wissels al geplaatst. En ja, dat kan ook nog belangrijk zijn in het verloop van de wedstrijd. Want als ik goed kijk naar de uh, reserves zit er geen enkele uh, fatsoenlijke verdediger meer bij. Alleen nog maar aanvallers. Wij gaan zo duidelijk naar het nieuws van 9 uur. En zijn dan natuurlijk na een paar minuten weer terug. We kijken naar Barcelona tegen Chelsea. Na 12,5 minuut spelen is de stand nog altijd 0 tegen 0. de op 1. De ontknoping in de eredivisie. De bal wordt weggewerkt en dan wordt hij ingeschoten op de paal! Zondag kan het gebeuren. Goeie paal, mooie goal! Ajax kampioen. Prachtig doelpunt!